Amber Brandsen met het NOS Journaal. In Nijmegen woedt een grote brand waardoor veel mensen hun huis uit moeten. Volgens de eerste berichten zijn er meerdere gewonden. Boven het winkelcentrum wonen volgens Omroep Gelderland vooral senioren. Ze worden met hoogwerkers van hun balkon gehaald. Brand in Nijmegen is door nog onbekende oorzaak ontstaan in een cafetaria. ABN AMRO heeft in 2014 anderhalf miljard euro winst gemaakt. Dat is ruim twee keer zoveel als het jaar ervoor. Doordat de economie aantrekt, hoeft de bank minder geld opzij te zetten als buffer voor leningen die niet worden terugbetaald. ABN AMRO verwacht dat het herstel van de economie dit jaar doorzet. De Nederlandse ambassadeur in Rome wil gaan helpen de Feyenoord-hooligans te vinden die schade hebben aangericht in de stad. Dat heeft hij tegen de burgemeester van Rome gezegd. Burgemeester Marino vindt het gedrag van de railschoppers in aanloop naar de Europa League-wedstrijd AS-Roma-Feyenoord onaanvaardbaar. Feyenoord-directeur Gudde veroordeelt de misdragingen, maar zegt ook dat de fans die in het stadion geregistreerd waren zich keurig hebben gedragen. De Amsterdamse politie is nog niet begonnen aan de ontruiming van het Bunjehuis. Studenten houden het universiteitsgebouw in Amsterdam nog altijd bezet... ook al is het ultimatum dat de rechter de actievoerders had gesteld verlopen. De universiteit gaat ervan uit dat ze alsnog vertrekken. Het college van bestuur wil het gebouw vandaag laten schoonmaken... en maandag weer in gebruik nemen. Het noordoosten van Australië is getroffen door de orkaan Marcia, Die is van de zwaarste categorie, met veel regen en windstoten tot 295 kilometer per uur. In Queensland is op veel plaatsen de stroom uitgevallen... en verschillende huizen zijn door de vloedgolven vernield. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen om binnen te blijven. Het weer, de bewokking neemt toe en er is kans op regen. Het is tussen de 1 en 4 graden. Morgen is het bewokt met vooral in de middag regen. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het Verkeersupdate. ZFM, verkeersabdeed, van de ANWB. Er staan files op de A15 Rotterdam richting Gorkum... bij hardingsveld Giesendam, 2 kilometer. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... bij de Van noordbrug 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live, live. live. ZFM met, met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Música e Então, ao coração depois deste dia feliz, não sei se outro dia verá, é nossa manhã. Afinal, manhã Lices Cardosa. We gaan ook naar een versie luisteren van Stangat.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 ja, we hebben natuurlijk een redelijke, een redelijke historie als het gaat om carnaval ik zit heel eventjes op genootschap Oud-Zandvoort Oud Oud-Zandvoort.nl te kijken en uh, ik zie uh, dat het uh, een beetje is uh, gestopt in het begin jaren 80 um, en uh, ja we proberen dat nu dus uh, sinds gisteren hebben we het weer proberen een beetje op de kaart te zetten en uh, ik denk dat het redelijk gelukt is, het was uh, goed bezocht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 Bye. To a girl Smiling the whole world. Smiles with you. Van Art Pepper. Nog een carnaval nummer. Carnival Joy. George.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 Care is not a star high, and even less